Van vier uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Er zitten meer mensen dan ooit in het illegale vluchtelingenkamp bij Calais in Frankrijk. Volgens de Franse autoriteiten zitten er bijna 7000 mensen in het kamp, dat ook wel de jungle wordt genoemd. Twee vluchtelingenorganisaties stelden zelfs meer dan 9000 mensen. Een half jaar geleden werd de helft van het kamp ontruimd, maar ondanks dat bleven er migranten komen.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 In de omstreden kliniek van Klaus Ros werden kankerpatiënten onder meer behandeld met glucoseblokkers die kankercellen zouden doden. Gevreesd wordt dat er mogelijk 70 mensen na een bezoek aan de kliniek zijn overleden.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 wat betreft de weer helemaal niet zo'n mooie dag, uh, dag uh, voorspeld. Maar gelukkig zitten ze er ook wel eens naast. En schijnt er schijnt een de zon op die moment in Zandvoort. En er hoort een beetje deze muziek ook bij, hè? Uit de jaren 80, Agneta Veldskok. En de hier is aan. Het is 7 over 4, Zandvoort. Welkom terug, uur 3 van dit programma. En daarin de volgende onderwerpen. Dolly weet het. Ja, ja, ja, zeker. We gaan... Uh... En natuurlijk ook even melden welk dier het dier van de week is. Ik heb wel een idee asiel. hoor, Dolly. Ja, jij wel hè? Ja. ja. Ik heb nog geen idee, echt niet. Nee, ik laat het maar over me heen komen. En uh, dan gaan we ook nog naar het uh, gedicht van de week. Boe. En we hebben een klein extraatje. Uh, want Sander Doudij, die komt ons straks van alles vertellen over het Timmerdorp, wat natuurlijk de afgelopen week weer heeft plaatsgevonden. En wat toch als je het zo'n beetje volgt op, uh, op de social media en zo. toch elk jaar iets groter en iets professioneler en iets ludieker gaat worden? Hè? Steeds groter en op een gegeven moment uh, ja, blijven die bouwsels daar gewoon staan. Heb je een nieuwe Wangwijk? <lacht> ja, opvangcentrum. Ja, ja. Nou ja. <lacht> oh, wat erg. Nee, maar Sander die komt ons. die, die is daar uh, geloof ik zo'n beetje de hele week ook actief geweest. En ik ben reuze benieuwd hoe hij dat ervaren heeft. Dat oh. komt hij straks even vertellen. Oké, okay, we horen het straks van, uh, van Sander. Verder gaan we zo meteen weer naar het circuitpark Zalfort uh, overschakelen... naar Willem van Rissen. Want uh, ja, ze juist spraken hem even voor uh, vier uur. Toen zaten we midden in de Clio Cup. En uh, race 1 is inmiddels verreden. Hoorden ze dadelijk wie die race gewonnen heeft. De show of feature I was cool.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 Let's <laughs> go. <laughs> Zo'n uh, dansende Dolly Tempirik door de studio van CFM bij, bij deze plaats. Je hoorde Mike Posner en hij toek een pil in Ibiza. Ja, Wil je mee blijven kijken in de studio? Dat kan eenvoudig hè, Dolly. Gewoon even via ja. www.cfm-live.nl Ja, maar als iedereen gaat kijken, dan hou ik op de ja, dans, Ja, dan ga zo meteen nog een dansje doen. Nee. Jawel, wel. Kun je met deze doen van de Brothers Johnson en Stamp. Oh, no. De disco klassieke, deze van The Brothers Johnson. Je hoorde ze met een stamp. Inmiddels kwart over vier. We hebben weer een kort berichtje voor je. Ja, zeker. Want wat natuurlijk heel mooi is om te horen... dat de ingeslagen weg van BMW... Uh, om uh, samen te werken in alles... Hè, dat dat toch op een gegeven moment... zijn vruchten af gaat werpen. En dat is zeker... Uh, uh, in het kader van, van, van het project Haltestraat uh, is dat zo. Daar hebben ze een werkgroep opgericht. Er is een werkgroep opgericht om, om dus de overlast voor de bewoners... in en rond de Haltestraat in Zandvoort zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. En uh, die werkgroep die bestaat dus uit vertegenwoordigers van bewoners... horeca, ondernemers, politie... Nou, en van de gemeente natuurlijk ook. En zij komen dan elke twee weken op het gemeentehuis bij elkaar. En dat, nou ja, dat heeft dus resultaat afgeworpen. Want een half jaar na de start van de werkgroep... zijn meldingen en klachten in en rond het uitgaancentrum de Haltestraat afgenomen. Kijk, en dat komt, de lijnen zijn kort... en de samenwerking die verloopt goed. En dat is ook te danken aan de inzet van alle partijen... van Koninklijke Horeca Nederland... Want die stimuleert de samenwerkingsverbanden... Zowel, zoals het initiatief van die werkgroep Haltestraat. En omstreken dan natuurlijk ook. Hè? Mm -hmm. En uh, ja, volgens de voorzitter, uh, Falco Bloemendaal... die vindt dat een goede communicatie tussen alle partijen... en het delen van informatie... Dat de, dat de basis is om incidenten te voorkomen. En het creëert tegelijkertijd de mogelijkheid om goed te reageren... en als er een incident is... En verder, en dat is net zo belangrijk... Vergroot het de manier van samenwerken en het begrip voor elkaar. Het uh, Haltestraatinitiatief initiatief kan zeer zeker dienen als voorbeeld... voor andere soortgelijke situaties. Ja, weet en je wat nou dan... mooi is, uh, Donny? Ja? Een van die uh, projecten die ze gedaan hebben met z'n allen... dat is die uh, twee spandoeken die uh, boven de haltenstraat hangen. Van ja, auto's van... welkom, maar ja. 30 kilometer ja. per uur. Want ja. af en toe lijkt het wel een racebaan, hè, daar? Ja, en, en dat is natuurlijk... dat stamt nog een beetje uit vroeger. hè? Toen al die terrassen daar helemaal vol zaten... met ja, dan een moest boel je snel uh, popiopisch. Ja. ja, maar dan was het ook een beetje uitsloven... en... Uh, Stoer doen met je mooie de va van vader geleende auto, weet je Ja, wel? precies. Even zo langs rijden en een boel kabaal maken op het moment dat je langs die terrassen kwam. En dan maar zoveel mogelijk mensen er jaloers laten kijken. Sportdempendronger. sportdemper Ja, precies. En dat, dat leeft misschien nog wel steeds een beetje. Zandvoort Racedorp, Maar dat moeten we natuurlijk in het centrum waar mensen lekker zitten en eten en flaneren. Moeten we dat natuurlijk inderdaad niet hebben. En dat is inderdaad ook een van de, van de goals die daaruit voort is gekomen. En uh, nou wat leuk is om te weten is dat onze burgemeester heel trots is waarop de manier, op de manier waarop alle partijen intensief met elkaar samenwerken. En hij vindt dat zeker een compliment aan de ondernemers, de politie, handhaving en de bewoners waard. En, uh, Maandag 22 augustus, dus aanstaande maandag... komt de werkgroep Halterstraat en Omstreken... zoals iedere 14 dagen weer bij elkaar. En uh, ze zijn dan om 12 uur op het gemeentehuis. En burgemeester Niek Meijer is daarbij ook aanwezig... om de werkgroepleden te complimenteren met de behaalde resultaten. Ja, geweldig. Nou, zo weer een goed bericht, toch heel, heel goed bericht ja. en het werkt gewoon deze werkgroep. Ja, helemaal mooi. Dus, oké, okay. nou, aan komende maandag dus een, een feestje om 12 uur. Ja, dat gaat wel keurig netjes verzorgd worden hoor. Dat denk ik ook Ja, dat zit helemaal goed. Dat was het nieuws over de werkgroep. Zodat we gaan weer proberen met circuit contact te krijgen met Willem van Dezen. Zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de Clio Cup is gereden. Heerlijk. En dan de summerjack erbij. Wat wil je nog meer, doen? Ja, zeker. log. toch? Alle, alle pessimistische mensen... die hun zomerkleding alweer in hun koffer hadden gestopt. Ja. Maak het maar weer open. Ja, sowieso. <laughs> het. Hey, het kan allemaal weer uit de kast komen. Ik ja, komen eens een keer uit de kast. Is, ja, ik zag Rob het. van de week voor het eerst in een korte broek. Nou, daar ga er meer aan, hoor. Volgende week zie ik hem weer in zijn korte broek. Het is wel nodig, hè? Meer zonder op. <laughs> <laughs> die dag Project, hoor je. CFM, Race Radio. It Report. It Report. Ja, is Willem van deze vanmiddag ook in korte broek op het circuit aanwezig? We gaan het gewoon vragen. Willem, korte broek aan of niet? Wat zeg je? Korte broek aan? Nou, ik het geweten had wel, maar niet <laughs> <laughs> eens verwachtingen uh, gezien. Dus ik weet niet, uh, wat wordt het morgen? Uh, wat zou het morgen? Morgen wel regen en onweer. Ja, hè? niet zo best Buien. morgen. Buien. Okay, ook ook nou, wel, wel zon, we maar... Geen korte broeken. Nee, nou, nee, als, nee, je, nee. als je regen, als je regenjasje maar bij je hebt. Maar, maar dat uh, zei uh, je moeder uh, okay. ook altijd tegen je vroeger, hè? Ja, is het ook. Uh. <laughs> altijd je regenjasje mee. <laughs> ja, ja, precies, ja. ja. Zo is het. Nou, we hebben net uh, de Clio-race uh, uh, gehad, Willem. Wie heeft hem gewonnen? Ja. Nou ja, het mag uh, in mijn ogen de woord race niet hebben. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, uh, als we alles bij elkaar... Uh, misschien twee rondjes uh, op snelheid hebben gereden. En dat gedurende een uh, race van een half uur. Uh, ja, dat mag je tijd geen race noemen. Nee. Maar uh, de, de langdurige safety car al. Waar ik eerder over vertelde. Nou, de safety car ging aan de kant. En uh, was een herstart. Bij de herstart uh, ging alweer iemand uh, af die op een lelijk punt bleef staan in de Tarzanbocht. Opnieuw uh, safety car. duurde ook oh, weer een oh, tijdje. Oh, oh, oh. Toen werd er weer gereden. Uh, nou, toen was er een strijd tussen uh, Dylan Kosten en Dino Oh, uh, hoe heet hij van zijn achternaam? Uh, Kalkum. Ja, dat ging ook niet goed. Uh, Kalkum uh, duwde eigenlijk uh, kosten eraf in het schijfvlak. Uh, en bij de stranden ze daar. Voor de wedstrijdleiding uh, was dat het signaal om te zeggen: tot hier en niet verder. Gast, de rode vlag. Dus uh, oh. de race was afgelopen. Mm. Geen finishvlag gezien. Wel een podium. Op het podium uh, geldt dan altijd: wanneer een rode vlag is, uh, de stand van de voorlaatste. Uh, uh, ronde. Nou, in dit geval was dat gunstig uh, voor Dylan Koster. Uh, die uh, mocht namelijk naar het uh, tweede uh, trapje gaan op het podium. De race werd gewonnen door uh, Andreas Stukli, een Zwitser. Ik dacht eerder, no, ze rijken, het is een oude rijtje maar tussen Zwitser. Tweede uh, Dylan Koster dus. En op de derde plaats Tino uh, Kalkum. Oké, okay, nou in ieder geval een hele mooie prestatie voor uh, Dylan. Ja, uh, prestatie. Huh? Je zei heel ja, van een, ja, een ja, race, ja. Nou ja, inderdaad. Twee, twee, twee hele rondes. Ja, maar goed, uh, hij was toch aardig uh, in de kop uh, verwikkeld. Ja. Dus uh, zou de race uh, gewoon op race-snelheid zijn geweest. Ik weet niet of hij tweede geworden zou zijn... maar hij had zeker mee kunnen doen uh, voor een van de prijzen. Zo is het en morgen mag je weer aan de bak. Ja, morgen gaan de Clio's uh, weer aan de bak. Uh, dan doen ze dat... Uh, Kijk, bijna doen dus ze wel wat vroeger op de ochtend om 10 over 11. De Clio's, uh, morgen, de dag, uh, die begint om 9 uur al... Uh, ...met de speciaal touringmaker trofee. Die zijn nu bezig uh, met kwalificatie hier, maar... ...ja, de hoogtepunten natuurlijk, dat zijn de ADAP GT Masters. Uh, die gaan om half uh, 1 van start. En de Formule 3, de Masters uh, of Formule 3. Uh, die race uh, die over 25 ronden gaat start morgen om 3 uh, uur. Hier gaan we vandaag nog even uh, verder. Zo dadelijk uh, krijgen we nog een race van de a uh, tcr uh, toelwagens zijn dat. Uh, en we uh, sluiten de dag hier uh, af met een race voor uh, de Formule 4 uh, nogmaals. Uh, race 2 wordt dat met onder andere Mits Jumacher uh, en de Nederlandse hoop. een van de Nederlandse hoop uh, op de toekomst. Uh, Job uh, van Huitert uh, onder andere... Ja, dit hele weekend de ADAC uh, GT Masters op circuitpark Zandvoort. En ja, die GT uh, Masters, die zie je ook geregeld langskomen in het uh, programma... met presentaties, races en dergelijke. Maar wat voor auto's zijn het eigenlijk, uh, Willem? Nou, dat zijn uh, GT, de naam zegt het wel, GT, krant, auto's En dat uh, zijn niet de minste, zoals ik al eerder vertelde... bijvoorbeeld uh, Mercedes, uh, SLS, uh, Audi, R8, Lamborghini, uh, Huracan... Uh, uh, Chevrolet uh, Corvettes en uh, Porsche Carreras uh, natuurlijk. En dat, uh, is een heel mooi veld uh, om te zien en te horen. En er is uh, strijd uh, volop in. Een race over een uur met twee rijders uh, die wisselen. moeten, uh, En dat uh, valt morgen nogmaals uh, te zien hier. En het mooie van dit evenement is uh, als je wil uh, komen kijken. Je kan gratis uh, komen kijken. Weliswaar in de duinen. En wil je naar de paddock, uh, dan dien wel een kaartje daarvoor te kopen. Maar de duinen is gratis toegang. Het enige wat je daarvoor moet doen is uh, op internet via de site van uh, circuitpark Zandvoort. www.cpz.nl. En uh, ja, dan kun je de kaart uh, downloaden, uitprinten en heb je morgen uh, toegang uh, tot de duinen. Ja, je hebt het hele weekend uh, gratis uh, entree uh, verzorgd uh, door het circuitpark Zandvoort. Heel ja. mooi dat dat uh, zo kan uh, tijdens uh, dit evenement. Betekent dat ook dat er uh, meer mensen op uh, deze races uh, af uh, zijn gekomen en af gaan komen? Nou ja, als ik uh, kijk uh, vandaag... ...vanmorgen uh, hoor ik Erik Weijs uh, dat hij uh, de hoop uitsprak de verwachting was van zo'n 15.000 uh, toeschouwers dit weekend. Gewoon een gezellig leuk mooi raceweekend. Uh, maar als ik kijk uh, naar het aantal mensen uh, vandaag... Uh, ...dan denk ik uh, dat... Wanneer morgen ook mee dat het aantal zeker gehaald gaat worden. Nou, hartstikke mooi voor Zandvoort. Mooi evenement. De Zandvoort Masters, zo, zo wordt hij genoemd. Maar officieel is het dus uh, de ADAC GT Masters Zandvoort, toch? Ja, het zijn eigenlijk. Uh, je hebt de Masters, uh, de GT Masters. En je hebt de Masters op uh, Formule 3. Dus ja, Zandvoort Masters uh, kan je het wel noemen, omdat er uh, meer dan één klasse de titel Master uh, in zijn uh, naam heeft staan. Willem, dankjewel en veel plezier nog daar op circuit. En morgen gaan we je gewoon weer bellen. Nou, dat is helemaal goed. Helemaal goed, vanaf twee uur. Bij weer. Sanford op zondag. Willem. Dag Willem. Dankjewel oh, en een fijne bye. avond nog hoi, hoi. hoi, dat bye. was Willem vanaf het circuitpark Sanford. Darling, now. credits all roll down.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 Dus juist van uh, collega Willem van Dessen morgen ook weer een geweldige dag op Citypark Park Zalfvoort met met veel met mooie races. En de mooie is het is gratis uh, toegang ook nog, hè? Dus de kaart kan je gewoon uh, downloaden via cpz.nl. Dan kijk al en uh, stel de show uh, achter uh, Willem van Dessen. En uh, jij gaat uh, dus de, de, de show stelen, uh, Dolly, want. Jij bent ook het uh, <laughs> ja, dier uh, van de week. <laughs> ja, Dolly steelt de show deze week. Ja, ja. jeetje. Mina zegt heb ik dat weer? Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. ja inderdaad. Nou, vertel eens wat over jezelf. <laughs> nou, ik zal, ik zal vertellen... Uh, uh, uh, mijn naam is Dolly. En uh, ik zit al heel lang in Tassiel En ik ben een eigenzinnige dame van 13 jaar. En ik woon daar dus al anderhalf jaar... in het dierenthuis Kennemerland. En ik heb nog steeds geen gouden mandje gevonden. Hey? Ah oh nee, en ik ben zo'n schatje. En uh, ja, het is natuurlijk uh, een, een heleboel katten die, uh, ja, die promoten zichzelf. Want die dringen zichzelf op de voorgrond, maar dat ben ik niet. Ik, uh, ik kijk altijd eerst eventjes uh, naar wat er allemaal binnenkomt lopen vanaf een afstandje. Maar ja, dan zien ze me natuurlijk niet. Ja, de kat niet. uit de boom hè, kijk. Ja, ja de kat ja. uit de boom, ja, ja, ja. Maar ja, dan zien ze mij niet natuurlijk. Alleen die andere kat... Nou ja, goed, dus uh, ik zit hier nog steeds te wachten... in het dierenthuis Kendermerland. En uh, nou ja, ze vinden mij nogal eigenzinnig. En uh, ja, ik kan ook wel eens een tik uitdelen. Ja, ik ben een echte lapse dame. Ja, maar goed, ik ben, ze, ze vinden me ook heel lief en vriendelijk. En uh, dat kan ik echt wel zijn. En ik kan heel hard spinnen. Ja? Als ik, ja, als ik maar genoeg geaaid word, dan ga ik heel hard spinnen. En, uh, nou ja, goed. Uh, wat, wat ik graag wil is... Uh, dat, dat iemand me in mijn waarde laat... en uh, rustig een band met me opbouwt. En die een lekkere zonnige tuin heeft. En een lekker rustig huis. En, uh, ja, ze zeggen allemaal... dat Dolly een gouden mandje echt verdient. Ja, zo is het ook, Dolly. Een schat te zijn. Nou ja, in ieder geval... Uh, Dolly zit dus... Poes Dolly zit te wachten. In het dierentehuis Kennemerland. En... Uh, Wilt u nou kennis maken met deze lieve poes... dan kunt u terecht bij het dierenasiel Kennemerland... Uh, van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Helaas bent u nou net een half uurtje te laat... en moet u dus nog anderhalve dag wachten. En u kunt het tehuis Kennemerland bereiken op het volgende nummer. Nummer 023-571-338. Dus 571-338. 3888. Ga eens kijken bij Dolly en uh, misschien wordt ze wel uw beste maatje. Zo is het. Dolly, het dier van de week. Dankjewel Dolly daarvoor. Heel graag gedaan. <laughs> en je Alles kan ook, voor je, mijn naam genomen je, je kan Dolly ook zien uh, als je <laughs> gaat naar uh, Kees op straat nummer 5. Ja, oh, daar dat. zit ze ook. Ja, Niet ja. alleen Tolweg 10a, maar ook Kees <laughs> op straat nummer 5. <laughs> Heerlijk straks om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Maar zometeen gaan we eerst met Sander praten over het Timmerdorp. Ik zat van de week van uh, bovenaf naar uh, parkeerterrein De Zuid aan het kijken. En uh, ik denk, wat is going on daar op uh, parkeerterrein De Zuid? Heel andere wereld, hè? hele andere wereld in één keer. Er staan allemaal kastelen en huizen. En, uh, er wordt flink gebouwd what's en zo. Wat is gebeurd? Uh, wat is uh, gebeurd? gebeurd? We gaan het aan uh, Sander douw vragen Goedemiddag, Sander. hey Sander. Goedemiddag, Rob hi, en Dolly. Hey. Ja. ja, want jij weet er alles van, hè? Al die ontwikkelingen op... Uh... In de zuid? Ja, dat klopt. Parkeerterrein. Uh, zeker weten. Uh, ze hebben dit jaar uh, het thema schateiland uitgekozen bij Timmerdorp Zandvoort. Schatteiland? Schatteiland. Oh, Oké, okay. dus Vorig hoog piratengehalte. Het... Ja, hoog piratengehalte, hoog uh, piratenkroegjes, cafetjes. Heerlijk. En ze hebben ja? de hele week heerlijk lopen timmeren. Ja. En uh, ja, de prachtige constructies zijn er weer uitgekomen hoor. Wat leuk. Van uh, grote piratenschepen tot gewoon kleine barretjes. Jeetje. Waar je gezellig wat kon drinken. Rum of uh, bloed. Uh, oh, hey, heb ik voorbij zien komen. Uh, uh, okay. uh, geweldig. Maar toch geen echt bloed hè? Be nee, nee, nee, nee, geen echt bloed. Geen echte nee. rum. Nee. Dus geen hertjes hoeven neerschieten voor, nee. voor de bloeddrankjes. Nee. Nee, oké. Okay, gelukkig maar. En uh, ja, eigenlijk de eerste dag toen ik daar uh, langs reed. Na mijn examen wat ik gehad heb. Ja. Nou, dan zie je al uh, de kleine dingen zo de lucht uitkomen. Ja. En de dag daarna... Was ik er zelf voor de EHBO. Ja. En uh, ja, steeds meer uh, gaan ze de lucht in. Ja, wat goed hè. Van één etage tot uh, drie etages uh, heb ik Maar uh, waar halen ze al dat materiaal vandaan? Uh, dat wordt gesponsord. Oh. Ja, alle uh, knutselmateriaal is gesponsord door Bruna Balkende. Zo. Dan uh, de pallets die werden aangebracht... Die we wisten niet waar vandaan, maar uh, ze kwamen zo binnen. Nou, wat leuk. Allemaal mensen die meeleven met de kids en, uh, en ja, dat en graag niet, allemaal afstaan. Ja, niet hartstikke leuk. En uh, hoeveel de kinderen. kinderen waren er dit jaar? 152 kinderen. Zo 152. En dat is denk ik nog maar een deel, hè? Want uh, volgens mij willen er veel meer kinderen meedoen. Maar er zit natuurlijk ergens een stop, hè? Ja. Ja. Er zijn uh, veel meer uh, mensen opgegeven. Maar ja, op ja. een gegeven moment uh, bij 152 hebben ze gezegd van... Uh, we hebben nu 40 groepen. Ja houden we het bij. En ja, als er afvallers zijn... dan uh, gaan dan ze de Dan kunnen de mensen van de wachtlijst. Ja. Oh, dus dat wel. Ja. ja Helaas ja. is dat dit jaar niet voorgekomen. Maar ja, het moet je moet natuurlijk ook op een gegeven moment... om de veiligheid denken he, ja. van de kinderen. Die moet je natuurlijk kunnen waarborgen. Als het dan te veel kinderen worden, dan, uh, dan is dat niet meer safe natuurlijk. Nee. Hey, en hoe hebben de kinderen het dit jaar ervaren... Ja, uh, bijna zoals elk jaar weer uh, groot een reuze gezellig en een groot feest. Ja. ja. Dat hebben we gisteren ook afgesloten. Heerlijk met een barbecue met de kinderen en uh, de grote springkussens. Ja. En popcorn en suikerspinnen. En gaan dan alle gebouwen in de, in de hens of is dat niet zo? Um, die worden vanavond om 8 uur op parkeerplaats Zuid uh, in de fik gestoken. En mag dan iedereen komen kijken? Of is dat alleen uh, voor de kinderen? Nee, iedereen familie... mag uh, komen kijken. Oh. En uh, ja, iedereen uh, die gebouwd heeft wil uh, natuurlijk ook wel... Zijn uh... dus, uh, gebouw weer in vlammen optie ja. gaan. Ja, ja, ja. ja, ja daar doe, doe, je voor, <laughs> doe je het uiteindelijk voor. Uiteindelijk doen we het daarvoor. <laughs> hey, Sander, is er iets van een uh, Facebook-site van het uh, Timmerdorp? Uh, ja, facebook.nl slash... Timmerdorp Zandvoort. Timmerdorp Zandvoort. 2000, ja, 2016. Ja, want iedereen is natuurlijk nieuwsgierig hoe dat er inderdaad uitgezien ja, heeft. Ja, precies, ja. dat bedoel ik. Die nou, foto's er staan, staan er ook op, neem ik aan. Tuurlijk. Ja, er staan uh, foto's op. En zandvoortfoto.nl uh, die heeft ook uh, afgelopen week met een drone en... Uh, Allemaal reportages gemaakt. Ja, hoge foto's vanuit de lucht van hoe het eruit ziet. Leuk, zie. leuk. En die staan er ook op. Leuk. Nou, ik hoop toch dat het volgend jaar toch stiekem dat het mogelijk is dat er meer kinderen mee gaan doen. Want het is natuurlijk hartstikke sneu voor de kids die, uh, ja, die, die niet mee kunnen doen. Nou, hè? Ik hoop het zelf ook dat er uh, meer kinderen. Ja. Ik heb het zelf ook aangegeven bij uh, Dimitri Bluis van de organisatie. Dat van, uh, laten we van Timmerdorp Timmerstad maken. Ja. ja. <laughs> ja. Ja, dat, dat, dat zou wel een hele leuke zijn. Ja toch? Ja, ja, ja, ja. ja. Dus vanavond 8 uur is het grote afscheid. Dan uh, kunnen we alle deelnemers in tranen zien als hun uh, mooie bouwsels uh, ja. in vlammen opgaan. Nou, ze zijn nu nog uh, heel druk bezig om alle bouwsels uh, weer voorzichtig een beetje uit elkaar te halen. af te halen. breken en op een, uh, en op een stapel uh, te, te leggen. leggen. Ja. En daar zijn ze sinds vanochtend acht uur mee bezig. En dan uh, gaat de brandweer, net als bij de kerstboomverbranding doen... zei dat vanavond? Ja, de brandweer uh, komt om uh, half zeven. Die gaat alle waterslangen weer neerleggen. Ja. Ja. En dan uh, om acht uur uh, samen volgens mij met burgemeester uh, Nick Meijer... Oh, die dat, gaat kijken? Ja, ja die steekt, nee, bedoel, die, die steekt, die steekt niet op het vuur op die aan natuurlijk. Oh, die steekt het vuur ja, aan. Natuurlijk, ja, die, die zorgt dat er een lopend vuurtje komt. Precies. Ja, ja daar houden we wel van die Zandvoort. Hè, van die lopende vuurtjes, ja. En dan, uh, <laughs> ja, dan gaat de, de fik in. Nou, spannend. Geweldig. Ik denk wel uh, dat wij komen kijken, hè, Sam. Wat vind jij? Want de zoon is ook hier. Die, uh, we waren vergeten om hem in te schrijven. Hij wil altijd wel graag meedoen. Maar dan kunnen we in ieder geval nog wat ervan meekrijgen. Dus mensen, vanavond 8 uur. Bij, uh, Parkeerterrein in Zuid. Zuid. Ja. Hartstikke bedankt Sander. Dat je graag er even dan. over hebt willen vertellen. Ja, graag gedaan. En uh, voor volgend jaar. Ik denk dat je er dan ook weer bij bent. Als ik jouw zo zie stralen. Volgend jaar ben ik er uh, zeker weten weer bij. Dat uh, dacht ik al te zien. En uh, heel veel plezier dan. Ja, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Nou, we gaan ons klaarmaken voor het gedicht van de dag. Met Dolly Tempirik. Maar is man, hier is DJ.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 was kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de dag. Jawel, hier is Dolly met leeg om je heen. Ja, heb ik dat weer? Het is een heel emotioneel gedicht. Dus ik zou zeggen, pak vast een box tissues. Soms, als je eenzaam bent en diepe dalen kent, laat je verdriet dan even vrij en lucht je hart bij mij.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 Ja, dat was weer een uh, mooi gedicht, uh, Dolly. Dank je wel daarvoor. Ja, Leeg ja. om je heen. Ja, mm -hmm. geschreven door Jan Smit, hè? Jan Smit? Ja. Oh, wie kent hem niet? Ja, hij heeft het me ingestuurd. Ja, echt waar? Ja, hij, hij, nee. uh, hij weet dat we het uh, gedicht van de week hebben, dus hij heeft hem ingestuurd. Ah, wil je hem alsjeblieft voorlezen? Nee. Ja, Nou ja, dat doen Jong, we dan maar, Jan. Bij deze, we ja, ja, hebben hem gedaan, het ja. gedicht van de dag. Ja, wilt u nou ook uh, uw gedicht voorgelezen hebben? Stuur hem dan op, hè? Ja, naar redactie. Naar de at de at en wie weet, misschien komt jouw gedicht bij ons wel langs. Op ja, radio. zo is het. Dankjewel, Dolly. Gedicht nee, dank. van de dag. Graag, graag. Morgen hebben we er weer eentje, hè? En dan uh, zit hij weer op zijn plekje, hoor. Albert jouw Vos. Ik ben benieuwd wat hij morgen weer uh, gaat doen. Jij ook? Ja, ja ik ook. Ik Gewoon, ook. Ga luisteren ja, dan. Ja, ja, Gewoon gaan luisteren dan. Ja. Gewoon gaan luisteren. Zo'n kwart van vijf. Huilen, huilen, huilen. Nou, we gaan ja. nog twee platen rijden. Tot aan het nieuws er weer van vijf uur. Een nieuwe entertainment voor jou. Jawel, hij is, is er weer. Ja hoor, Fred, Fred hij. is er weer. Ja. Zo dadelijk <laughs> na vijf uur is de tijd voor hem. misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al door de spiegel mijn gezicht Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht Toch zal ik altijd wel verdwalen, met oude zaak en evenwicht Dus laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan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 Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Laat me, laat me, laat me, laat me, laat me, laat me. Laat me. Ik heb het nog nooit zo gedaan. Als het er een beetje leeg om je heen is, denk je vanzelf, van, laat me mijn eigen gang maar gaan, toch? Wordt wel zwaar zo, hè? Heel zwaar, We hebben hè? de hele tijd zo'n heel vrolijk programma <laughs> gehad... en ineens gaan we heel zwaar. Ja, maar zometeen komt de vrolijkheid weer. Dan hebben we weer Fred op de radio, dus. Ja, ja, ja. Ja, zeker? Met allemaal entertainment. Entertainment voor je hele yes, tas yes. heeft hij weer meegenomen. Ja, wat loopt niet te Hebben we ja. ook weer zangers, zangeres? Oh ja, volgens mij heb je een zangeres vandaag, hè? Marieke Bras. Ja, leuke foto. Oh, daar komt ze net binnen. Ja. De zangeres. Ja, ja, heel, dus... Uh, Helemaal goed. Wij gaan er zo mee ophouden. Maar zeker niet stoppen met luisteren natuurlijk. Want uh, er gebeurt hier weer van alles... En dat helemaal live vanuit de tolweg, Tina. Dankjewel, Dolly, voor jouw bijdrage van vandaag. Nou, bedankt dat ik mocht komen. Ik vond het erg leuk om weer eens een keer te doen. was gezellig. Ja, zeker weten. Albert-Jan, uh, ja, die, die zat op de boot vandaag. dus uh, die, ja, was die, ging vandaag. Die, die ging er schip in. Die ging de boot in. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. En uh, Willem van Es hadden we op het circuitpark. Salvoort, voor Is het Mars. nou Willem van Es of Willem van Densen? Willem van Densen. Oh, ik versta steeds dat je zegt Willem van Es. Nee, Willem van Densen, zeg ja, ik. Ja, oké. Okay. <laughs> Ook goed. Duidelijk articuleren. Ja, Willem van Denzen. Denzen, ja. <laughs> morgen ook weer op de radio. Morgen weer? Ja, ja. ja. Tussen 2 en 5 bij uh, Zanvoort op zondag. En zometeen dus Entertainment for You met Fred Heij. En alle gasten die hij vanmiddag in de uitzending heeft. En morgen dus inderdaad vanaf 2 uur zijn we er weer. Fijne zaterdagavond, Dolly. Jij ook. En een uh, hele fijne uitzending uh, morgen. En ik ben de maandag weer met Charles van 12 tot 2. Lekker. Weer een broodje eten in dergelijke... Ja, gezellig. ja zeker. Dat food. moet ook gebeuren. Doe je helemaal goed. Ja. Dat Dag. Tot gauw weer. All Give a whistle. whistle help turn out for the best.